Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die in landelijk verband samen regeren. De CDU blijft volgens een exepool met 28 procent... nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20 procent... Bij de SPD is morgen spoed beraad. Partijleider Nales wil een nieuw politiek plan opstellen om na te gaan wat de coalitie op landelijk niveau voor de Sociaaldemocraten oplevert. De grootste winst in Hessen was volgens de exitpool voor de Groene en de rechtse AFD. In Damaskus is het Nationaal Museum van Syrië weer geopend voor het publiek. Vanwege de burgeroorlog was het uit vrees voor plunderingen en vernielingen meer dan zes jaar gesloten. De regering haalde tijdens de oorlog meer dan 300.000 historische voorwerpen uit musea door het hele land en verborg ze op veilige plaatsen. Onder de tentoongestelde werken zijn muurschilderingen uit de 2e eeuw, beelden van Griekse goden en textiel uit de historische stad Palmyra. Die stad werd deels verwoest door de islamitische staat. In Albanië zijn ernstig verwaarloosde dieren weggehaald uit een privé-dierentuin. Er zaten onder meer een driepotige beer en drie vermagerde leeuwen. Ze worden eerst naar de dierentuin van de Albanese hoofdstad Tirana gebracht om aan te sterken. De leeuwen gaan daarna mogelijk naar een opvang in Friesland voor een aantal behandelingen. Veel dieren zaten in kleine betonnen verblijven. In de eredivisie heeft Ajax de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de arena werd het eenvoudig 3-0... nadat Feyenoord-verdediger Jerry St. Juste... al in de zesde minuut met een rode kaart van het veld was gestuurd. De andere uitslagen AZ Heerenveen 2-3... Willem 2 Utrecht 0-1 en Vitesse Fortuna Sittard 2-1. Het weer in de loop van de avond en nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan er later ook wat lichte regen vallen. In Limburg mogelijk wat natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 3 tot 0 graden. Morgen is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een kille dag met maximaal van ongeveer 6 graden. Bij een matige tot krachtige Noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Thank you.